Het werk van die teams maakte de weg vrij voor een Amerikaanse invasie, zo zegt Damascus. Een woordvoerder van de Syrische regering wijst de handelwijze van Ban af en verwijt hem ook dat hij te veel luistert naar de opstandelingen. Regering en opstandelingen verwijten elkaar dat er in de strijd chemische wapens worden gebruikt.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 Goedemorgen, twee minuten over vijf en uh, welkom bij het laatste uur alweer van Dit is de Nacht. Straks vliegen we in uh, focus op de wereld naar Mali en naar China. Daar uh, updaten onze twee focusgasten ons over uh, wat zij daar doen en over de situatie in het land. En later om half zes is er aandacht voor de schietpartij in het winkelcentrum binnen Alphen aan de Rijn. Dat is vandaag twee jaar geleden. En ook aandacht voor de Wereld Parkinsondag. in, uh, Park in Dat allemaal straks. Nu eerst muziek van de Eilie Brothers. de World van de Ali Brothers. Um, uh, wat wou ik eigenlijk ook weer zeggen? Oh ja, om half zes. Dan uh, dat wou ik zeggen. We gaan aandacht besteden aan de Wereld Park in Zondag. He, wat is die ziekte eigenlijk? Is dat? Ik ken er bijvoorbeeld van, uh, van vroeger een leraar op school die heel erg trilde. En daar weten de meeste mensen ook van. Maar die ziekte heeft veel meer in huis. Daar gaan we van alles over horen. En we gaan ook even terugdenken aan, uh, aan twee jaar geleden. Toen was de schietpartij in het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Maar eerst gaan we even vliegen over de wereld in de rubriek Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. De eerste uh, focusgast komt uit, uh, uit Mali, West-Afrika. En dat is... Moet ik even kijken wie ik aan de telefoon heb. Anko of Ewien? Ewien. Ewien, goeiemorgen. En uh, dan zeg ik wel Mali, maar volgens mij zitten jullie tegenwoordig vooral in Senegal. Klopt dat? Ja, klopt. We zitten op dit moment in Senegal. Oké, okay, oké. Okay. Uh, kun je eens even kort uitleggen wat jullie. Want in 2004 zijn jullie naar Mali gegaan. Uh, en is het dan een beetje. Het, wat, wat deden jullie daar? En is dat hetzelfde als wat jullie nu in Senegal doen? Uh, ja, in Mali uh, was Anko uh, een technicus op het gebied van zonne-energie. Die ook voor de, de Malinese kerken met allerlei projecten. Ja. En uh, dat doe, doet hij in principe nu in uh, Senegal ook. En ik was zelf uh, videograaf en fotograaf. Oké. Okay. Dat werk is inderdaad ook uh, naar, naar Senegal uh, verhuisd. En wat is de reden dat jullie naar Senegal zijn verhuisd? Uh, voordat COOP uh, um, zeg maar, plaatsvond in Mali een jaar geleden... hadden we al het idee dat God uh, van ons vroeg om uh, verder te gaan... en ook meer regionaal uh, werk te gaan doen... Ja. En op deze manier uh, ja, is het gegaan. Ik, ik blijf dat heel bijzonder vinden als mensen dat zeggen. Dat, dat, dat uh, God je heeft geroepen. Hoe, hoe gaat dat dan precies? Hoe kreeg je dat door? Nou ja, je krijgt niet uh, echt iets door, zeg maar, in de letterlijke zin van het woord. Maar op een gegeven moment helemaal met uh, technische projecten weet je gewoon van... Uh, oké, okay, op dit moment uh, is er gewoon ook meer, meer werk elders. En uh, we wilden ook de jongens die we getraind hadden... Ik wil de kans geven om uh, zonder blanke aan hun zijde aan het werk te zijn. Ja. Omdat uh, ja, als wij er zijn, men toch uh, meer geneigd is om naar ons toe te komen. Oké. Okay. En, en als ik het goed begrijp en een beetje het, het nieuws ik heb gevolgd... en je hebt er ook wat van gedeeld... dan zijn er ook veel, uh, in ieder geval in Mali, veel uh, nou ja, uh, vervolgingen van, van christenen. Er zijn veel mensen die moeten vluchten vanwege hun ja. geloof. Het is een heel islamitisch land, hè? Uh, ja, alleen wel in een heel gematigde zin dat, uh, ja, was het eigenlijk altijd. Ja. En ieder Malinee, als je die vraagt, christen of moslim, die zou verbaasd uh, reageren nog steeds dat datgene wat er nu gebeurt, gebeurt in Mali. Oké, okay. want, want hoe, hoe is die situatie dan in Senegal? Uh, in Senegal, ja, het is net zo islamitisch, zou je bijna kunnen zeggen. En dat is denk ik nog wel een tikje erger. Ja. In de zin van uh, ja, strengheid en allerlei uh, zaken. En uh, wat dat betreft zijn we niet uh, vooruit gegaan. Alleen uh, in Senegal is men heel erg ook op uh, godsdienstvrijheid. En uh, ja, wil men ook gewoon, net eigenlijk als in Mali een jaar geleden, wil men gewoon dat de christenen en moslims uh, naar elkaar leven. Oké, okay, dus iets, iets meer zeg maar, behoefte aan vredeliefdheid of zo, of jegens elkaar? Sorry, dat uh, verstond ik niet. Iets, iets meer behoefte aan begrip voor elkaar? Ja, absoluut. En Alleen, hoe? ja, dat begrip gaat altijd uh, tot op zekere hoogte. Ja? Yeah. Want, uh, ja, zodra dan mensen tot geloof komen... Dan wordt het ook in een maatschappij als in Senegal uh, door allerlei imams en allerlei hooggeplaatste hoge, mensen uh, als iets heel uh, moeilijks ervaren. En hoe is dat bij jullie zelf dan? Want jullie zijn zelf ook overtuigd christen. Ja. Hebben jullie ook te maken met, met imams of andere mensen, misschien wel uit de buurt of zo, die, die jullie daarom uh, met, met een scheef uh, gezicht aankijken? Nee, ja, niet direct. Uh, niet op dit moment, inderdaad, ook. En wij doen uh, ook hier zeg maar, technisch werk en dan ben je toch uh, ja, dan ben je iets minder... Uh, het is niet dat jullie de dominee zijn, uh, zeg maar. Nee, precies. Je bent niet inderdaad de dominee die je op zondag uh, in de kerk breekt. En ja, ook in de kerken wordt er gewoon uh, vrij uh, gepreekt. Dus dat is uh, inderdaad niet het probleem. Het komt meer op, het, uh, op je eigen pad, zeg maar... Uh, er is een Braziliaanse doof, die is op een gegeven moment uh, zes maanden geleden opgepakt. Maar ja. heel direct was hij uh, bezig met de Korankinderen, de Taliban noemen ze die. Ja. En, en die ontving hij ook bij hen thuis. En uh, op een gegeven moment heeft hij toen tegen ja, de voet van een hooggeplaatste heren uh, getrapt. Door ook uh, zijn, uh, zijn jongen zeg maar in huis uh, te nemen en van Jezus te stellen. Ja. Ja, op die wijze in de gevangenis terechtkomen. Maar dat heeft overigens heel veel mensen geschokt. Ja, dat in de gevangenis kwam. Dat lijkt me wel, want het is, is geen strafbaar feit. Ook daar niet, geloof ik, om, uh, om te vertellen over je eigen overtuiging. Nee, klopt. is kan vrijheid van, uh, van God zijn. En God Ja. En, en is daar dan niet internationale druk op uitgeoefend, bijvoorbeeld? Ja. Ja, in het begin niet. In het begin wilde men het... Uh maar intern oplossen. Maar ja. op een gegeven moment is de internationale druk wel heel, uh, heel erg opgevoerd. En aan mijn mening heeft dat ook wel heel veel uh, goed gedaan. Ja, um, maar hij zit nog steeds vast. Nee, hij is uh, vrijgekomen. Oh, hij is vrijgekomen. Ja, vorige week. is nog uh, vrij recent. Mm -hmm. um, maar het betekent nog wel dat hij uh, volgens mij... Uh, um, voor de, er wordt nog wel een, een rechtszaak uh, gespannen. Ja. Uh, dus hij moet zich nog wel verantwoorden, maar hij is sinds vorige week uh, net op vrije voeten. Sorry, wat, wat zei je? Hij is sinds vorige week? Hij is sinds vorige week inderdaad op vrije voeten. Ja, nou dat is, dat is goed ja. nieuws. Hey, als we even uh, naar, ja, naar jullie eigen werk gaan, wat staat er. Uh, om een beetje daar een concreet beeld van te krijgen, wat staat er de, uh, de komende week op jullie agenda? Um, voor mijzelf. Uh, de, de kerken in Boer, dat is de plek waar we wonen, ja. uh, hebben het sinds enige tijd twee uh, tijd zendtijd gekregen op de lokale tv. Mm -hmm. En um, het is nu dus echt ook de bedoeling om uh, actief uh, achter allerlei uh, getuigenissen aan te gaan. Dat is toch uh, ja, de mooiste manier om mensen uh, over God te vertellen. Ja. Um, en het is in een Boer ook best een heel erg bolwerk zeg maar, aan. Uh, aan uh, moslim uh, ja, geloof en grote animisten en grote. zeggen dat Koranleraars. Ja, grad, uh, Koran ja en, en, en Boer is de stad waar jullie wonen, hè? Daar. Ja, dat is de stad waar we wonen. Maar hoe, hoe bijzonder is het dan? Want wij kennen dat in Nederland natuurlijk hè, van, van de EO, maar in het buitenland is dat niet heel gewoon dat er ook centheid is, zeker in zo'n islamitisch land, voor, voor christelijke kerkdienst op televisie of getuigenissen? Nee, dat is zeker niet gewoon. Dat is zeker een hele, hele bijzondere kans die we die we als christenen krijgen. Mm -hmm. uh, al was bijvoorbeeld de Mali, uh, de president toen de tijd, de die was ook altijd wel heel erg voor uh, ja, zeg maar dat iedereen zijn eigen, zijn eigen tijd krijgt. Dus de christenen krijgen tv tijd en de moslims krijgen tv-tijd. En de katholieken krijgen tv-tijd. Yeah. Dat is natuurlijk wel het voordeel als, uh, als men wat gematigerder is. Mm -hmm. En als men ook vrij van godsdienstuiting uh, uh, uiting uh, voorspreekt. Yeah. Dus, maar is zeker, dit is zeker uh, absoluut een kans. En uh, die willen we ook met uh, beide handen aangrijpen. Okay. En ik werk samen met uh, CBN. Dat is een Christian Broadcasting Network. Mm -hmm. Een christelijk tv-station in elkaar. En uh, diegene die daar de leiding heeft, die heeft ook gezegd van... Uh, ja, dit is de kans. en Die gaan we grijpen. Dus dat staat de komende week op het programma. En we hopen ook voordat we naar Nederland komen om een container te vullen als alles goed gaat... nog een keer naar Mali te gaan als de situatie toelaat. Oké, dat is wel een plan om ook weer daar terug te keren. Of is dat dan voor tijdelijk? Ja, er is dan voor een aantal weken om te kijken of uh, alles goed gaat met de projecten. Ja. Om het uh, steun te kunnen zijn voor de jongeren. En uh, ook echt als bemoediging voor de, voor de christenen. Ja, absoluut. Ter afsluiting, blijven jullie sowieso daar, uh, daar, daar wonen de komende, laat ik eens wat gek zeggen, tien jaar? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Want voor ons is 2013 echt, uh, echt een jaar waarin we gezegd hebben van. We laten het open en we gaan ook kijken waar goed ons uh, naartoe leidt. Ja. Dus in die zin uh, ja, hebben we ook een heel eenvoudig appartement in Senegal. Wonen we boven mensen. Mm -hmm. Zodat we ook echt uh, ja, kunnen, als, als het zou moeten, gewoon uh, weer verder kunnen trekken. Dus het is voor ons een heel bijzonder jaar. Oké, okay. een, ja, een jaar in afwachting. Ja, absoluut. Oké. Okay. Dank, uh, dank even voor de update uit, uh, uit Senegal dus. En ook een beetje nog over de projecten in, uh, in Mali. Als mensen meer willen weten over die projecten, waar kunnen ze dat vinden? We hebben een eigen website. avonturiers.nl avonturiers.nl. Nou, daar was je vroeg bij dan om die te claimen waarschijnlijk. Ja. <laughs> Heel goed gedaan. Hey, bedankt voor de update. En uh, veel succes daar met al jullie werk. Bedankt jij ook. Oké. Okay. Fijne dag. Welke dat was Ewin uit, uit Senegal, West-Afrika. Het is daar ongeveer dezelfde tijd als hier. Zometeen praten we met een, een hulpverlener uit China. Het is weer een heel ander gebied in de wereld. Maar eerst even muziek van Caro Emerald.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 Gewoon weer hoor, die Carol Emerald na zo'n succesvol debuutalbum dan toch weer met een hele goede plaat komen en dat is, dat is best wel knap. Aan de telefoon Jaap Den Butter uit China. Jaap, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Middag voor jou, denk ik, net of ook een beetje eind van de ochtend? Nee, nog net uh, ochtend. Uh, net zo in de zomertijd is het, uh... Zes uur, dus oké. Okay. Nou, dan, dan ben je in ieder geval de tijd wakker. Dat is uh, wat anders dan de meeste ja. luisteraars, denk ik. Uh, ja. uh, live uit, uh, uit China, dus jij woont daar sinds 2002 uh, met jouw vrouw en, uh, en kinderen. En dat zijn er maar liefst zes. En uh, jij doet zeven daar... inmiddels zeven. Inmiddels, <laughs> ik zie dat we bestand weer uh, moeten <laughs> updaten. <laughs> ja. is, is dat ook de grens of uh, zijn er nog meer in de planning? Nou ja, kijk, als er net eentje geboren is, dan praat je nog niet over de volgende natuurlijk. Oké, okay. die, die zevende is nog geen vers, <laughs> begrijp ik. Hoe oud is de, de zevende? Uh, de tien maanden. Tien maanden, oh ja. Nee, Afgelopen dan... zomer geboren, ja, ja, ja. Dan ben je heel blij dat je weer normaal kan slapen en zo nu. Ja, bijna, ja. Dat begint te komen. Ja? <laughs> dat ja. is altijd zo'n ding, toch? Met de hele nacht maken? Ja. Ja. En dat terwijl jullie ook behoorlijk actief zijn daar voor een, voor een, ja, een goede doel, een non-profit organisatie. Kun je eens even ja. kort vertellen, je bent al vaker in het programma geweest, maar vast een hoop luisteraars die dat niet hebben gehoord, wat jullie precies doen in het kort? Uh, we geven leiding aan een, uh, aan een uh, organisatie hier die uh, zich voornamelijk richt op, uh, op lepra werk en uh, HIV-aidspreventie. Ja. Um, het lepra-werk is vooral voornamelijk tegenwoordig uh, lepra-patiënten helpen terug te keren in de maatschappij. Mm -hmm. uh, het aidswerk richt zich voornamelijk op uh, het uh, voorkomen van uh, de verspreiding van HIV in, in uh, dorpen, dus buiten de grote stad. En ook uh, HIV-preventie onder uh, prostituees. Oké, okay, dus er, er is een, uh, een gebrek aan kennis waar jullie wat aan proberen te doen door voorlichting? Ja, ja. ja. Okay. Ja. En, en, een... En, en een groot, uh, risico, hoog risicogedrag eigenlijk ook wel. Uh, en die combinatie is natuurlijk niet echt uh, goed. Nee. En dat doen jullie met een aardige club, die, die voorlichting. Uh, 40 lokale medewerkers je klopt dat ook nog? Het uh, zijn er inmiddels wat minder geworden. We, hebben, uh, we zijn aan het overdragen naar uh, lokale mensen. Uh, we hadden 40 mensen uh, met ons werken... We hebben al één project uh, wat uh, werkte met uh, gehandicapte kinderen hebben we overgedragen aan de overheid. En daarmee zijn ook gelijk een aantal van de staf... Eigenlijk een groot deel van de staf is daardoor uh, vertrokken... omdat dat het project was wat het meeste staf had. Oké, okay, maar dat is dus, uh, niet, dus niet slecht nieuws. Want het, het project gaat, wordt wel voortgezet, maar dan uh, onder on de, de van is de overheid. Het project is voortgezet en, en een aantal van onze staf zijn meegegaan naar het uh, weeshuis van de overheid. Dus dat is, uh, dat is een, was best een goede ontwikkeling. En zelfs één van onze... Uh, Buitenlandse collega's uh, is nog regelmatig in het weeshuis van de overheid uh, aan het werk als fysiotherapeut. Enzo. Dus dat, ja, dat, dat is op zich wel een, wel een goede ontwikkeling. We hadden nog liever gezien dat uh, de kinderen door, uh, door gezinnen zouden worden opgenomen. Dus dat het niet meer in een instituut is, maar in, in, in, in een gezin dat ze op kunnen groeien een in, een meer, in een meer huiselijke omgeving, zeg maar. Maar dat, dat is nog weer een stapje verder, waarschijnlijk. Ja. Het klinkt, als je, als je het zo omschrijft, ook wel een uh, voorlichting als veel, veel structureel werk. Je hebt daar een aantal medewerkers op staan en je, je maakt een rooster. Waar ben je dan zelf mee bezig? Doe je ook zelf die voorlichting? Of bestuur je meer de heleboel? Nee, eigenlijk, eigenlijk is het vooral het, het aansturen van, van de projecten. Uh, ook het onderhouden van donateurs en, en dat soort dingen. Dus het is, het is meer op de achtergrond bezig zijn. Uh, vooral als je praat over HIV-preventie als een buitenlander. ...dat zelf zou doen, dan wordt het gelijk neergezet als een buitenlandse ziekte... ...waardoor het uh, over kan komen alsof het niet hun probleem is, maar een, een buitenlands probleem. Okay, ja, dus we hebben vanaf het begin, het begin nemen. hebben we ervoor gekozen. Ik, ik ga wel eens mee hoor, naar de dorpen en uh, kijk hoe het gaat allemaal. Maar uh, vanaf het begin hebben we ervoor gekozen om lokale mensen... ...eigenlijk mensen vanuit de dorpen op te leiden om het project te implementeren. Oké. Okay. En kun jij wel, want maak je wel bijvoorbeeld uh, echt uh, concrete gevallen mee? Of dat, dat uh, lijkt me ook wel fijn af en toe om te zien... maar dat je werk uh, zin heeft of zo? Maak je daar zelf iets van mee? Um, uh, uh, ja, op, op zich wel. Het is, het, het is soms wel lastig te zien met voorlichting. Vooral als je het over gedragsverandering hebt. Dat is, ja. dat is toch heel lange termijn werk. Als goed is hier dus, natuurlijk dus niks echt van. echt resultaat. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, drankmisbruik... Um, ja, dat, dat, dat is gewoon heel erg uh, uh, normaal hier dat, dat mensen veel drinken en daardoor uh, dus ook risicogedrag vertonen. Ja. En voor je dat veranderd hebt, dat, dat, is, dat is echt lange adem, zeg maar. Dus, uh, waar je het meer van moet hebben is uh, het, contact, het contact wat onze staf legt in de dorpen en de relaties die opgebouwd worden, waar je best wel mooie dingen ziet gebeuren. Uh, in het LEPRA-werk zie je wel meer uh, resultaten van mensen die weer teruggaan in de maatschappij, die, uh, die in het verleden in de steek gelaten zijn. En uh, uh, doordat ze gewoon lichamelijk er uh, ja, toch, toch minder aantrekkelijk uitzien, uh, en er ligt een groot stigma op, uh, op LEPRA. Je wordt dan en, in de steek gelaten door hun eigen, eigen familie of partner. Uh, door, door familie, of door de partner, maar ook door mensen in het dorp zelf. Uh, voorheen had je hier natuurlijk ook de lepra-dorpen, dat wordt wel steeds minder. En we, we kunnen dus ook steeds meer uh, zien dat lepra-patiënten in een normale omgeving weer uh, kunnen wonen. Ja. Maar het stigma blijft altijd wel een beetje aanwezig. Maar uh, ja, we zien toch wel mooie dingen gebeuren, ook dat mensen toch weer helemaal deel uitmaken deel uit van de maatschappij. Dus dat, dat zijn wel mooie dingen om te zien. Dat zijn uh, zeker mooie dingen, ja. ja. Het, het is, uh, in China ja. is het... Uh, is het uh, ja, ik vraag me dat uh, soms... Zijn jullie ook nog een beetje bezig met, uh, met Noord-Korea? Daar zijn we... Tenminste, hiervoor in het nieuws natuurlijk ja. eigenlijk al een tijdje... omdat ja. ze, ze blijven maar ik dreigen, maar het lijkt nu toch wel een beetje erg serieus te worden. Ja, ik, ik denk dat, dat, uh, dat we uh, als buitenlanders misschien nog meer mee bezig zijn dan, uh, dan de Chinezen zelf. Ik, ik hoorde er eigenlijk uh, bij onze staf, hoor ik ze er helemaal niet over. Dus ik heb het aan, aan, een, aan een vriendin vroeg ik van de week van... Uh, van, hé, hoe kijken jullie tegen de situatie met Noord-Korea aan? Eigenlijk is het van, ah, dat zal allemaal wel meevallen. Uh, China heeft een goede relatie met ze en ze kunnen er behoorlijk druk op uitoefenen achter, achter gesloten deuren. Dat was uh, een, een maand geleden of zo, was dat behoorlijk in het nieuws. Toen was het in het Nederlandse nieuws dat China zo laat reageren met, na, na die ene nucleaire test, geloof ik, was het. Ja. Van, nou, China reageert wel heel laat, maar... Wat, wat ik bij mezelf dacht was, het is uh, een, een verschil in cultuur ook. Waarschijnlijk is het zo dat China en Noord-Korea heel veel achter gesloten deuren al besproken hebben... voordat er een officieel uh, bericht naar buiten gegeven wordt van, van, van dat ze er zich zorgen over maken of wat dan ook. Ja. En het is denk ik een, een hele andere manier van politiek bedrijven in Azië dan in het westen. Het westen zit er gelijk bovenop en dat zie je met Amerika en, en in het Nederlandse nieuws dan zeg maar gelijk wordt er... Bovenop van oh, dat kan niet en ze gaan te ver. Terwijl in China wordt er eerst achter gesloten deuren gesproken en dan wordt er voorzichtig, zeg maar, iets naar buiten gebracht. Ja, het uh, contact wordt niet in die openbaarheid gevoerd. Ja, ja. Maar is, ja. Is, gaat dan ook en, een beetje voor Noord-Korea het gezegd op blaffen honden bijt niet? Dus ze, ze, ze, ze maken heel veel herrie en, en roepen heel veel, maar er, er gebeurt er gewoon niet zoveel. Ja, en, en wat, ik, wat ik ook wel merk is, ik denk dat de Chinezen ook wel zoiets hebben van, ah, Noord-Korea is zo afhankelijk van ons. Dat zal allemaal wel meevallen wat er nou echt gaat gebeuren. Um, ik denk dat China op zich nu een beetje in een, in een, een positie zit waar ze tussen de, de Verenigde Staten en Noord-Korea in staan, Want ze willen ze allebei te vriend houden, denk ik. Ja. En, maar Noord-Korea is natuurlijk maar een heel klein landje vergeleken bij China. En ze zijn behoorlijk afhankelijk volgens mij van, van uh, middelen uit China om, om alles draaiende te houden. Dus ja. Uh, maar goed, dat is, je leest er verder niet zoveel over en, en dan ook. Wij zitten hier 3000 kilometer bij Beijing vandaan. Ja. Laat staan Noord-Korea, dat is nog verder. Dat is 4000 kilometer, denk ik zo'n beetje. Dus zelfs voor jullie een ver van mijn bedshow. Mij Sorry. Zelfs voor jullie is het eigenlijk een ver van mijn bedshow. Ja. Zelfs al zou er wat gebeuren, dan ja, dan is het nog wel heel ver weg, ja. Ja. ja. ja. En dat is het, natuurlijk met China is dat toch zo van ja, het is allemaal heel groot, dus ja. Er kan iets over China gezegd worden, maar meestal is dat niet bij ons. Meestal is dat toch ergens meer uh, in, in de omgeving van Beijing. Ja, duidelijk. Er staat uh, wel wat meer in jullie omgeving. Staat er staat uh, ook nog iets heel anders uh, op de planning uh, de komende week. Uh, het Water Splashing Festival. Ja. Wat is ja, dat voor de, de, hier uh, in, in Yunnan, dat is de, uh, een van de zuidelijke provincies... ...zijn heel veel uh, minderheidsbevolkingsgroepen die allemaal hun eigen cultuur hebben. Ja. En hier is het voornamelijk de Dai-bevolkingsgroep. En die zijn dus meer gerelateerd aan Thailand dan aan de Chinezen. Hun taal is ook meer, meer Thai dan Chinees, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dus deze komende weken, uh, het weekend, uh, is het... Uh, is het uh, nieuw nieuwjaar, dus in Thailand is het ook, uh, is het ook feest en, en hier dus ook en uh, ja, een onderdeel daarvan is dat er dus, uh, uh, uh, in het verleden was het, werd er water op mensen gesprenkeld als een zeven, zeg maar voor het nieuwe jaar en om zeg maar alle verkeerde dingen en alle, alle slechte dingen van het afgelopen jaar af te wassen en een, en een nieuw jaar uh, schoon in te gaan. Ja. Uh, maar door het toerisme en dergelijke is dat uh, behoorlijk veranderd in gewoon een, een, een publiek watergevecht, zeg maar. Je kunt eigenlijk de deur niet uit zonder helemaal nat te worden, zeker, zeker als buitenlander. Leuk. Dus, uh... wat, wat, wat is het weer vooruitzicht? Ja, dit... Sorry? Wat is het weer vooruitzicht? Oh, we, we zitten hier in de tropen, dus het is, het is 35 tot 40 graden. Oh. En, uh, dus wat dat betreft is dat niet erg, dat, Ik... uh, dat is geen probleem. Nee. Maar het is, uh, ja, het is, het is echt een, uh, voor de kinderen is dat wel heel leuk. Het is echt een uh, uh, gelegitimeerd uh, elkaar nat gooien. Maar dat is toch niet alleen voor de kinderen leuk? Doe je zelf ook mee? Nee, nou er zijn dus heel veel volwassenen ook die er aan meedoen. Maar soms uh, kan het wel behoorlijk uh, <laughs> uit de hand lopen, zeg maar, van mensen die het niet minder leuk vinden en toch helemaal nat gegooid worden. Je kunt dus niet naar buiten gaan met je fototoestel en foto's te maken, want dan is je fototoestel. Uh, Oh, ja. dat hij terugkomt. Ja. Dus er wordt ook ja. veel uh, klein leed geleden. Ja. ja. ja. ja. Nou, toch wel een leuk, uh, leuk festival. Hey, wat, uh, wat staat er uh, voor, uh, voor vanmiddag, bijvoorbeeld? Om even iets heel concreets te noemen op jouw agenda. Uh, voor vanmiddag heb ik uh, hier een, uh, een vergadering met uh, een aantal van de lokale staf. We, we, moeten, uh, we zijn uh, voor alles wat we doen, moeten we zeg maar, financieel ook verantwoording afleggen. Yeah. En we zijn dat uh, op dit moment uh, aan onze staf aan het overdragen. Dat niet meer. Eén centraal persoon dat doet, maar dus dat binnen ieder project één persoon verantwoordelijk is om alle financiën goed bij te houden. En dan, uh, we moeten dus mensen leren om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat het geld wat ze in de hand hebben precies hetzelfde is als wat ze uh, in de computer zetten en uh, naar ons hoofdkantoor sturen. En dat geeft soms nog wel eens problemen. Niet dat ze oneerlijk zijn, maar gewoon... Uh, er is iets vergeten of een verkeerde entry in de, in de computer gemaakt. Waardoor er, dus dat, daar ben ik de afgelopen dagen mee bezig geweest en daar uh, ga ik vanmiddag mee verder. Okay. Het, is, het is niet mijn lievelingsdeel uh, van het werk, maar het nee. moet wel gebeuren. Het geval is dat over een paar maanden dat iedereen het zo, zo goed kan dat ik er niet meer bij betrokken hoef te zijn en dan ja. uh, kunnen ze het zelf. Duidelijk. Ja, als mensen meer willen weten, kunnen ze naar www.blesschina.org. Ja. Klopt. Punt Azië, als het goed is. A-S-I-A. Okay. China ja. A-S-I-A, Asia. Oké, blastchina.asia. Dank je wel, Jaap, voor jouw update. En uh, succes daar met het werk. Ja. Bedankt, ja, bedankt. Oké, okay, dankjewel. je Men at Work, Down Under. En zometeen uh, gaan we het hebben over de uh, wereldpark in zondag. En wat we hier dan uh, in Nederland doen. Maar eerst even luisteren naar Men at Work.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 Aanstaande donderdag is het Wereld Parkinsondag. En in Nederland wordt daar vooral op zaterdag aandacht besteed met een heus symposium. Aan de telefoon heb ik mevrouw Van Vliet van de Nederlandse Parkinsonvereniging. Mevrouw Van Vliet, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat, wat gebeurt er precies op zo'n zo Wereld Parkinsondag? Of tenminste bij ons dan op de zaterdag? Ja, uh, Wereld -Parkinson dag is inderdaad een wereldwijde dag... dat er aandacht besteed wordt aan de ziekte van Parkinson... Ja. En uh, het is de geboortedag van James Parkinson die ooit de ziekte ontdekt heeft. Hmm. En wij vinden dat uh, zo'n goed moment om ook in Nederland uh, uh, die ziekte onder de aandacht te brengen... dat wij uh, op iedere zaterdag rondom Wereld Parkinson Dag een groot symposium organiseren voor onze leden... maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn en professionals die zich met de ziekte bezighouden. Oké, okay. en, en hoeveel leden hebben jullie dan precies? Wij hebben, er zijn 40.000 mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland geregistreerd. Mm -hmm. uh, wij hebben 9.000 leden en op dit symposium hebben we ruimte voor een kleine 700 mensen en we zitten helemaal vol. Oké, okay, dat is dus elk jaar eigenlijk al snel uitverkocht, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, omdat we op die dag... Kijk, een patiëntenvereniging organiseert dus veel bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten. Geeft voorlichting en informatie, belangenbehartiging. Dat zijn onze halftaken. Maar die Wereldpartnersondag richten we heel erg in op, op een één stapje hoger niveau. En dan kijken we meer of vanuit de onderzoekskant of vanuit de beleidskant... Hoe gaat het nou met Parkinson? Wat zijn de ontwikkelingen? Ja, want la laten uh, we e even teruggaan naar, naar de basics. want De meeste mensen kennen de ziekte vooral van, van, uh, natuurlijk van wat oudere mensen die dan, uh, ja. die dan vooral gaan trillen. Maar is, is het meer dan dat? Het is veel meer dan wat. Uh, je zou bijna zeggen, was het maar waar. Uh, het is inderdaad wel waar dat 90% van de mensen is 60 jaar of ouder. Mm -hmm. Maar we hebben ook een, een 10% die veel jonger is... Een van onze jongste mensen was, inmiddels is het een volwassene, was acht toen hij het kreeg. En je ziet heel veel steeds meer mensen die zo'n jaren 40, 50 zijn, omdat de diagnose steeds eerder wordt gesteld. Oké, okay, en waardoor komt dat? Ja, euh, eerder herkennen. De ziekte van Parkinson heel moeilijk te herkennen, omdat iedereen op verschillende manieren last krijgt. ...van het feit dat de dopamine in hun hersenen afneemt. Die dopamine is een soort zendertje waarmee je lichaam beweegt. En als die afneemt, dan raken dus die bewegingen verstoord. Okay. Maar de een krijgt eerst last van zijn arm en de ander zegt ik heb een trillende voet. En kom maar als huisarts dan maar eens achter wat het is. Oké, okay, dus het is niet zo dat mensen steeds jonge Parkinson krijgen. Het wordt alleen steeds eerder erkend. Het wordt eerder herkend en wat we tegenwoordig ook weten... ...en daar worden we natuurlijk hier ook dagelijks mee geconfronteerd... Het is ook niet alleen een ziekte waarbij je stoornissen in de beweging hebt. Het doet ook wat met niet-motorische uh, uh, bewegingen. Zoals? En dat zit meer in het hoofd. Dan zie je dat mensen worden heel traag, hebben moeite met agendabeheer. Sommige mensen zeggen het, het zijn net de eerste symptomen van een dementie. Alleen, de meeste van onze mensen gaan niet verder in die dementie. Maar... Je zal maar uh, geconfronteerd worden met het feit dat je moeite hebt om de vergaderingen te volgen. Dat je dingen steeds vergeet. Dat het als het ware chaos in je brein is. En dat komt er ook nog bij na een ja. aantal jaren. En, en hoe is het te behandelen? En helpt het daar bijvoorbeeld ook nog bij dat het dan eerder gediagnosticeerd wordt? nog niet. Uh, je kan het niet genezen. We kunnen alleen de symptomen bestrijden. En daarvoor zijn diverse medicijnen. En met een neuroloog wordt dan heel precies gekeken welk medicijn op welk moment in de hoeveelheid je zou moeten krijgen. En dan meestal kan je zo'n kleine tien jaar daar behoorlijk op voortleven. En dan zeggen we ook altijd, ga lekker leven, ga tennissen, noem maar op. grijp die jaren. Maar daarna... Nu het nog kan. Ja, daarna zakt het echt af hoor. Het is een, een progressieve ziekte en het is niet bij iedereen even progressief. Dat maakt het ook weer lastig. Maar we hebben ook genoeg mensen die uiteindelijk in een rolstoel komen, niet meer kunnen praten. Of toch vergaand last hebben van, van wat ik dan noem die dementieverschijnselen. verschijnselen. Ja, en het, is, het is dus alleen maar zeg maar remmend te behandelen. Ja. Uh, is, is er nog vooruitzicht op ja, een, een wondermiddel? Wordt daar veel onderzoek naar gedaan? Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar helaas is dat vooralsnog niet aan de orde. We zijn nu inderdaad wel aan het kijken en er wordt onderzoek naar gedaan, onder meer in het AMC in Amsterdam. Als je nou zo vroeg mogelijk met die medicijnen begint, zouden ze dan misschien een beetje remmend werken. Maar als dat zo is, dan zou het interessanter worden om eerder de diagnose te weten. Maar zelfs dat is nog niet zeker. En wij blijven optimistisch hoor, ik ga ervan uit dat we... Uh, over een aantal jaren het wel gevonden hebben, want we weten wel steeds meer over het genetisch patroon waardoor het komt. Maar tenzij er een wonder gebeurt, hoor ik toch over het algemeen onderzoekers zeggen na al 15, 20 jaar. Ja, en in de tussentijd proberen wij als patiëntenvereniging de kwaliteit van leven toch zo goed mogelijk te houden. Ja, en, en is dat dan bijvoorbeeld iets waar op zo'n symposium aandacht aan wordt besteed? En hoe dan? Ja, nou ja, wat we nu eigenlijk gaan doen op het symposium is echt eens even flink kijken van welke onderzoeken lopen er op dit moment. En dat kunnen inderdaad onderzoeken zijn die heel erg fundamenteel zijn. Hè? Bijvoorbeeld over welke cellen hebben we het en uh, hoe ver zijn we bijvoorbeeld met, met uh, inderdaad die, dat genetisch patroon. Maar het gaat inderdaad net zo goed over onderzoek van uh, het ontwikkelen van bijvoorbeeld een app op je mobiele telefoon zodat je een ritme hebt waardoor je makkelijker loopt. Want Parkinson-patiënten moeten als het ware een externe impuls krijgen om makkelijker te kunnen lopen. Of dat, mo makkelijker dat moeten we even uitleggen. Wat, wat doet zo'n app dan precies? Nou, u, u, u kent bijvoorbeeld misschien wel, dat heet een metronoom. Die geeft ja. een soort tik, tik, tik, tik, tik. Mm -hmm. En als je dat hoort, dan maakt het dat makkelijker om te lopen voor een Parkinson-patiënt. Maar op een gegeven moment dwing je ook weer aan die tik... En bij die app waar ze nu aan het kijken zijn... dan kan je steeds verschillende geluiden hebben. We zijn ook bezig inderdaad met het ontwikkelen van een, een, een kaart... ook weer uiteraard tegenwoordig digitaal... waarop je de hele dag bij kan houden. Wanneer voel ik me nou goed met mijn medicijnen en wanneer niet? Ja. Dan kan je heel veel beter nog sleutelen aan... wat precies hoeveel het medicijnen moet zijn. Dus het gaat echt van... Echt fundamenteel onderzoek naar hele praktische toepassingen. Ja, ja want helpt het dan bijvoorbeeld ook om, om met muziek op te lopen... misschien een gekke vraag, om met muziek op te lopen... omdat er ook een ritme in zit? Nee, dat is helemaal geen gekke vraag. Weet u dat Parkinson-patiënten hele goede salsa-dansers zijn? Is dat zo? Ja, op een of andere manier zit daar een ritme in... wat mensen ontzettend uh, ja, goed kunnen oppakken. En we hebben ook een aantal bewegingsgroepen die gewoon salsa dansen. Wat leuk. Ontzettend vind Ja. leuk. Zelfs, zelfs, uh, zelfs de mannen doen daar uh, actief aan mee? Die doen daar actief aan mee. We hebben in, uh, vor, uh, in september vorig jaar de eerste Unity Walk in Amsterdam gehouden... Uh, daar zijn met duizend mensen van het uh, Toorbekkerplein naar het Beursplein gelopen. En daarna is er ook op het uh, Beursplein uh, salsa dansen gedaan. Door okay. een aantal van onze leden. Dus kijk, wij proberen ook altijd wel te kijken, wat kan je allemaal nog wel? Ja, en, en was dat toen ook rondom het symposium georganiseerd? Wat zegt u, was die actie toen ook rondom het symposium georganiseerd? Nee, dit was in, in september en dit oh, ja. jaar houden we hem ook weer. De tweede die wordt op 30 augustus 2013 gehouden en samen met wereldparkinsondag in april zijn dat onze twee grote evenementen om aandacht voor de ziekte te vragen. Oké. Okay. En, en wat, wat wordt uw eigen rol aanstaande zaterdag? Wat ja, wordt mijn eigen rol. De gasten ontvangen en, uh, we hebben, en uh, ervoor zorgen dat alles goed loopt. Ik heb daar echt de directeursrol. En uh, ja, ik moet met name zorgen dat uh, iedereen zich prettig voelt op die dag en naar huis gaat met het idee. Ik heb hier wat van meegekregen. Daar kan ik ook weer wat mee zelf voor mijn ziekte. Maar ja. ook dat de onderzoekers er wat mee kunnen. Want die hebben misschien wel weer patiënten gevonden die hen terzijde willen staan bij hun onderzoek. Want ja. dat gebeurt ook steeds vaker. Duidelijk. Bedankt mevrouw Van Vliet van de Nederlandse Parkinson Vereniging. En, en veel succes aanstaande zaterdag. U ook. Hartelijk dank. Tot ziens. Sister Stars. There was kindness, there was love in the warmth of Father's place But that wasn't enough for little Grace Now she heard about the world, but she never seen his face Just bedtime stories, faith and mercy told In the morning she was gone, she had left without a trace No time to say goodbye to little Grace Where will you go? Walking down that road on your own Where will you go, where will you go Sweet grace, sweet grace, sweet grace Sweet grace, sweet grace, sweet grace Now the world was big and wide And it ran from wrong to right Trouble wasn't ever far away But every heart and soul She took in her embrace That's why people sing about little grace Where will you go? Where will you go? Will you go? Walking down that road that she be laughed Dat was een New World Sun met Sweet Grace. Heerlijk wakker worden misschien wel. Of misschien wel het eind van een lange nacht werken. Het uh, kan allebei. Het is vandaag twee jaar geleden dat Alva aan de Rijn op zijn kop stond. In een winkelcentrum schoot Tristan van der Vee vele mensen neer. En uh, je vele andere mensen raakten gewond. Vandaag is er een herdenking in Alfa aan de Rijn voor deze bizarre gebeurtenis. En uh, nou, we hebben straks even tijd uh, voor u als luisteraar. Want ja, misschien was u er wel bij, uh, of in de buurt, of in, woont u in Alfa aan de Rijn. Of weet u nog precies wat u deed op het moment dat u hoorde van de schietpartij? Uh, laat het ons even weten. U kunt bellen naar het nummer 0800 1121. 0800 1121. Of even snel mailen naar nachtrto.nl. Dan uh, zijn we benieuwd naar uw ervaring. Uh, uh, Bijvoorbeeld misschien een ervaring zoals die van Hanna Posma. Die zat gisteren in dit is de dag in gesprek met uh, Thijs van der Brink. En daar vertelde zij over wat zij heeft meegemaakt. Gaan we even naar luisteren. Mevrouw Posma, u bent uh, theoloog en pastoraal werkster. Twee jaar geleden deed u boodschappen in het winkelcentrum toen het gebeurde. hè? Dat klopt. Wat gebeurde er? Nou, ik stond net te praten met, uh, met vrienden en ik hoorde geluid. Ik dacht, wat is dat? lijkt wel schieten. Toen vlogen mijn benen onder me vandaan. En vervolgens? En vervolgens uh, riep ik, uh, Jezus, stop dit. En ik zal weer opstaan. En al heel gauw weer. Een van ik, de eerste uh, dingen die u zei, ik zal weer opstaan. Dat zei ik gelijk. Het is nog niet gebeurd, maar... Uh, min of meer natuurlijk wel, want toen kon ik helemaal niks meer. Ja. U lag daar, u werd een winkel ingesleept? Ja. ja. En, en kunt u zich allemaal nog goed herinneren? Dat gedeelte kan ik me heel goed herinneren. Ja, en daarna... Um, ja, daarna ook gewoon uh, stukken. Maar het wachten was natuurlijk heel lang. Uh, daar valt weinig aan te herinneren op zich. Want, want waar moest u op wachten? Op de ambulance en op de hulp? Ja. Want aanvankelijk was uh, Tristan nog in de buurt daar. Ja, dat begreep ik ook. Ik was in die winkel. Uh, ik had de tegenwoordigheid van Geest om een mobiel te vragen. Ik wist dat ik die vergeten was. En uh, ja, dan denk je, wat moet ik nou zeggen? Dus ik zei maar, dit is geen grap, ik ben neergeschoten. En wie belde u? Naar huis. Naar huis. Mijn dochter zegt na de hand, na Koniek, Hoe kun je nou denken dat wij van jou denken dat je zo'n grap uithaalt? Je <laughs> had het er niet bij hoeven te zeggen dat het geen grap was. Dat had ik er niet bij hoeven te zeggen, maar het is zo bizar eigenlijk. Ja. Uit tijden gewoon van, heb gezegd, ik ben in de verkeerde film gestapt. Ja. Dan moet ik weer uitstappen. Ja. ja, goed, hoe doe je dat? Want wat zijn de consequenties voor u? De consequenties zijn dat ik nu in een rolstoel zit. U heeft een dwarslezie? Ik heb een dwarslezie. En gaat u nog vooruit? Zit er ontwikkeling in? Ik ga zeker nog vooruit. Elke keer een beetje? Elke keer een stukje, ja. ja. ja. Ivo, jij hebt uh, heel veel verhalen van uh, mensen die daar op dat moment waren... Uh, in het winkelcentrum opgetekend. Wat mm -hmm. was de gedachte precies? Waarom heb je het gedaan? Het begon eigenlijk met uh, een reconstructie voor HP De Tijd. Daar werkte ik toen nog. En uh, we wilden, omdat... Nou ja, Nadat het was gebeurd was er heel veel aandacht in de media voor de dader en voor hè, wie heeft het nou gedaan en waarom en hoe kun je toch zoiets. Uh, maar ik vond het toen al zo, ja, wie is het nou eigenlijk overkomen? Het gaat over die dader, maar wie zijn die mensen die daarbij betrokken zijn geraakt? En met dat uitgangspunt heb ik een eerste reconstructie geschreven en daar ben ik eigenlijk ook niet meer mee opgehouden. Nee, mee opgehouden. <lacht> ja, dus in, twee het is uh, een boek ja. geworden. Je bent met heel veel mensen bij je gaan praten. Mm -hmm. Is dat iedereen erop te wachten of zijn er ook mensen die zeggen van joh, we er buiten? Nou, ik heb veel uh, brieven gestuurd eigenlijk, uh, om te kijken of mensen mee zouden willen werken. En ik heb ook van een aantal mensen natuurlijk niks gehoord. Dus Want je stuurt dan een brief en vroeg hen te reageren, of ging je wel zelf daarna bellen? Nee, ik heb een brief gestuurd en en gevraagd uh, oh, en gezegd, dit is wat ik aan het doen ben, uh, zou u mee willen werken, en ik hoor graag van u, uh, als u dat zou willen. En ja, van sommigen heb ik niks meer gehoord en heb ik dan niet achteraan gebeld. In het geval van Hanna ben ik doorverwezen door door de dominee, ja, door de dominee inderdaad. Ja. En Hoe bedoel je doorverwezen? Je had daar een brief gestuurd, maar daar had u niet op gereageerd. Nee, ik had niet het adres van Hannah. Oké, okay, nee, heeft geen gaat... geen brief gestuurd. Uh, bij mij was het zo dat afspraken waren geweest uh, uh, dat alle pers via de predikanten ging. Ja. ja. Want had u aarzelingen om met Ivo te gaan praten? Ik heb uh, in de eerste instantie alle contacten met de pers afgehouden. Zeker toen ik op de IC lag in het begin van de revalidatie. Ja, wat had ik te vertellen? Ja. Maar later toch uw verhaal gedaan? Later wel. De eerste was uh, voor de Megriet. Toen had ik ook uh, wat, auto, wat optimistisch gezegd. Uh, uh, zal ik het verhaal wel even uh, schrijven? En toen zouden we het samen gaan doen, maar dat kwam helemaal niet van de grond. Uh, ik, zat, ik zat toch zo vast. Oh ja. En toen zijn we gaan corresponderen over wonderen, onder andere. Al is voor jou een wonder. Over wonderen? Over, over wonderen. En wat is nou een wonder? En gewoon een beetje vrijblijvend. En toen uiteindelijk uh, heb ik gezegd, nou eigenlijk is het enige, ik ben er gewoon nog niet aan toe, uh, uh, dat, dat je gewoon eens langskomt en uh, dat we op een uh, neutrale plaats gewoon eens, uh, eens kijken. Toen zijn we naar uh, afdeling creativiteit gegaan, creativiteitstherapie. Heb ik hem ook iets laten zien van mijn schilderwerk. En uh, toen de afloop zei ik, uh, van, nou je mag wel een interview uh, Macht wel opschrijven. Oké, okay. dus toen is het begonnen. Ja, toen Vertel zei hij van wel. jij, je bent de makkelijkste niet, want daar heb ik niks opgeschreven. Nee, oh, dat was niet handig. Moest ja. het nog een keer? Ja. Nee. Nee, hij heeft gewoon uit zijn hoofd, van onze indruk. Ah, ja, ja. Uh, ja opgeschreven. Dus mag niet. Was een mooi artikel ja. geworden. Ja. Ivo, want wat wel, welk beeld reist erop uit jouw, uit de verhalen die je hebt gehoord? Nou, een heel divers beeld. Wat voor mij heel belangrijk is geweest, is om juist omdat het zoveel mensen zijn die in dit boek. Voorkomen om te laten zien uh, wat zo'n gebeurtenis met mensen doet. He, en dat, is, dat hangt van je persoon af, ook natuurlijk wat je hebt meegemaakt, wat je hebt gezien en wat je is overkomen, hoe je daar dan mee verder moet. Maar daardoor ontstaat een soort totaalbeeld, vind ik, van hoe wij als mens zijn en wat we belangrijk vinden. En ja. waar je kracht uit kunt halen. Maar ook wat wij op zaterdagmorgen doen. Ja, ook. <lacht> ja. Ja, ook ja, het waren allemaal hele gewone dingen die kwamen ja, natuurlijk. Ja. En, en hele. Een bizarre reden waarom mensen wel of geen boodschappen waren gaan doen. Nou ja, juist. Helemaal geen bizarre redenen. Want het, het ging echt over. Uh, nou ja. Uh, in Hanna's geval appels. weet ik nog. Of voor, voor de appeltijd. Ja. En... Maar ook een vader die zijn zoontje had thuisgelaten. en die ook niet zo goed wist waarom. Ja, klopt. Ja. En of. Nou ja, je kunt had iemand een doorgerot plankje onder de mat liggen bij de keukendeur. Dat moest nou toch echt een keertje vervangen worden. Nou, dan maar vandaag, want het was lekker weer en dan kon de deur openstaan. Oh ja. Snap je? Dus ja, dat, achteraf ga je dat natuurlijk terugrekenen, heb ik bij al die mensen gezien. Van goh, waarom ging ik ook alweer en hoe laat was ik daar? En ja, dat staat ook in het boek. Uh, in die zin dat ik. Ja, het blijft een fascinerend iets met hoe toeval werkt. En, en wat een bepaalde tijd en een bepaalde plek met je doet als je dan in zoiets verzeild raakt natuurlijk. We luisteren naar een uh, gesprek gisteren in, uh, in de Dag. Het is vandaag twee jaar geleden dat de 24-jarige uh, Tristan uh, van der zich, uh, of eerst allerlei mensen begon te beschieten uh, vanuit het niets... in het winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Hij uh, schoot erbij zes mensen dood en uh, 17 mensen raakten verwond. En daarna uh, ja, schoot hij ook zichzelf dood dat een hele kruur gebeurd is. En dat kan dus dat is het, het wrangende eraan. Het kan zomaar gebeuren terwijl je appels aan het halen bent... voor de appeltaart, zoals een van de mensen... die daar in het winkelcentrum aanwezig was. Uh, misschien uh, weet u ook nog wat u aan het doen was op die dag... of bent u wel een inwoner van Alfa aan de Rijn... en gaat u vandaag, er is namelijk vandaag een herdenking... een besloten weliswaar, dus niet, niet openbaar... Uh, in de buurt van het, uh, van het winkelcentrum. Heeft u op de een of andere manier iets, uh, iets uh, uh, mee te maken gehad... als u, dat u in de buurt was of nog precies weet... wat u aan het doen was op dat moment... Dan uh, kun je daar nog even kort over spreken. Dan mag u bijna naar 0800 1121 0800 1121. We gaan eerst even luisteren naar uh, uh, Frank Boeien.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 Zijn niet gebonden aan een plaats of een land. Je kijkt iemand in de ogen. Vrienden ogen. De pijloze diepte.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 geleden dus dat uh, die verschrikkelijke gebeurtenis zich afspeelde in Alfa aan de Rijn. Tristan van der Vee die vele mensen neerschoot en daarna ook uh, zichzelf doodde. Het wordt vandaag gedacht in Alfa aan de Rijn in, in Besloten Kring. Uh, hiermee komt ook een einde aan, uh, aan Dit is de Nacht. We hebben vandaag, uh, of vannacht hebben we het gehad over, over Denksport, over Dammen, over Bridge. We hebben het gehad over de Wereldpark en Zondag. We hebben nieuws gehad uit Mali en uit China... En dus ook eventjes geluisterd naar het, uh, het verhaal van een van de gewonden van die, uh, van die verschrikkelijke gebeurtenis twee jaar geleden in Alphen aan de Rijn. Hierna het uitgebreide Radio 1 Journaal en van mijn kant wens ik u een hele fijne dag.